10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De vereniging Eigen Huis wil dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek... meer tijd krijgen om over te stappen naar een spaarhypotheek. De vereniging pleit voor een nieuwe deadline op 1 juni, woordvoerder Laport. De Tweede Kamer heeft pas kort geleden de maatregelen voor 2013 aangenomen. En daarin is bepaald dat die hypotheken voor 1 januari volgend jaar moeten zijn omgezet... Maar de banken hebben op dit moment al de loketten daarvoor dichtgegooid. En daarnaast meent de vereniging Eigen Huis dat hypotheekverstrekkers te weinig tijd hebben gehad om hun klanten over de nieuwe situatie in te lichten. Nederlandse kickboksers willen af van hun slechte imago. In een advies op de website van de Volkskrant zegt het Eindhovense CDA-raadslid Weibenga namens de kickboksers... dat ze meer dan genoeg hebben van het wangedrag in hun sport. De laatste tijd wordt kickboksen in de publieke opinie steeds vaker gezien als tweede rangsport voor asociale en criminele figuren. Als dieptepunt noemt Weibenga de recente moord bij het jeugdkickboksschala in Zijtaart. In het manifest staat onder meer dat de omstreden kickboxgala's weer sportieve wedstrijden moeten worden en dat doping en drugs hard moeten worden aangepakt. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu hoopt dat op de klimaattop in Qatar afspraken gemaakt kunnen worden over voortzetting van het Kyoto-verdrag. Het moeilijkste wordt het om ook de Verenigde Staten, China en Japan zover te krijgen dat ze meedoen, al dus Mansveld. Het Kyoto-protocol werd opgesteld in 1997. De industrielanden beloofden de uitstoot van onder meer CO2 te verminderen, maar grote vervuilers als de VS zetten er niet hun handtekening onder. Staatssecretaris Mansveld.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 AWB Verkeersinformatie, files nog op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Watergraasmeer en de Nieuwe Meer, 7 kilometer. Op de A15 van Europort naar Rotterdam, bij knooppunt Vaanplein, 3 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, voor knooppunt Plein 2 kilometer. En aansluitend op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... tussen plein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer na een ongeluk...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 Check abu.nl .no Dit is Radio 1 KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman. Schaduwbanken in Nederland hebben de kredietcrisis mede veroorzaakt. Phoenix wijken steeds hipper. Kunnen de PvdA-ministers in dit kabinet... wat Bill Clinton in Amerika als geen ander kon? Clinton had al de uitstek, I feel your pain. Ik begrijp uw probleem, maar ik ga er wat aan doen. En dat is wel erg belangrijk dat je dat doet. Uh, er zitten wel mensen in het kabinet uh, die dit kunnen... maar dan moeten ze het ook wel laten zien. En het ochtendumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10, Precies het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Nederland, dames en heren, is een belastingparadijs... en verworden tot een Bermuda aan de Noordzee. Buitenlandse bedrijven betalen hier zo weinig belasting... dat ze hier massaal een brievenbusvestiging opzetten. En ons belastingklimaat trekt ook zogenaamde schaduwbanken aan. Een van de oorzaken van de kredietcrisis, concludeert Rodrigo Fernandez. En die is financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Hij brengt de internationale financiële markten in kaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn schaduwbanken precies? Uh, schaduwbanken, dat zijn allemaal uh, losse entiteiten die uh, eigenlijk in een netwerk uh, krediet creëren en verhandelen met elkaar. Uh, en dat doen ze uh, ja, in verschillende markten uh, vanuit verschillende landen. En, en daarom is het lange tijd uh, ja, eigenlijk buiten de radar van uh, toezichtshouders gebleven. Het zijn geen echte banken? Nee, uh, het zijn geen echte banken, maar het zijn wel vaak onderdelen van banken die erbij betrokken zijn. Uh, maar het, het belangrijke is dat het allemaal losse entiteiten zijn. En eigenlijk pas op het moment dat je het geheel bekijkt... Hè, een helikopterview erop loslaat... Ja. dan zie je pas wat ze eigenlijk met z'n allen aan het doen zijn. Ja. En dan pas kun je zien dat het, de omvang van het krediet wat ze creëren... op dit moment 67.000 miljard dollar is. Juist. Uh, uh, losse entiteiten, zegt u, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Uh, het, het zijn geen echte banken dus. Nee. Maar het zijn wel onderdelen van banken. Hoe, hoe, hoe, hoe functioneert dat dan precies? Uh, nou, om het... Uh, ik zal het proberen simpel te houden. Een, Heel graag. Een, ja, een bank, dat trekt... Uh, in, in, in, in de meest simpele vorm... trekt het kort geld aan. Hè? Bijvoorbeeld ja. deposito's van, van, van klanten. Die zetten geld op de bank. En, en zetten het geld lang uit. Bijvoorbeeld in, in de vorm van hypotheek. Nou, dat gebeurt binnen één bank. Uh, wat het schaduwbanken doet... dat doet eigenlijk hetzelfde. Alleen dan in een, in een lang keten... waarin allemaal losse schakels zijn. Dus bijvoorbeeld het kort geld aantrekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van money market funds. Of door uh, repo transacties. Uh, helaas... Uh, ingewikkelde termen. Uh, het, het lang geld uitzetten, dat gebeurt bijvoorbeeld door te investeren in uh, Nederlandse staatsobligaties of door verpakte hypotheek. Ja. En... Maar het gaat dus om financiële instellingen uh, die als zodanig niet altijd bij iedereen en bij alles bekend zijn. Uh, nee, en, en het gaat eigenlijk, losse onderdelen kunnen wel goed gereguleerd zijn. Hè. Bijvoorbeeld in Nederland is er wel redelijk wat, uh, zijn er redelijk wat regels uh, op het gebied van hoe je bijvoorbeeld uh, hypotheek verpakt, et cetera. Ja. Maar als je het grensoverschrijdend bekijkt, als je kijkt hoe het allemaal in elkaar steekt, hoe, hoe, die, hoe, die, uh, hoe dat krediet vervolgens verhandeld wordt en hoe daar uh, leverage of, of uh, schulden worden gecreëerd, ja. Ja, dan kan creëer je dus een situatie waarin heel veel activiteiten plaatsvinden... die niet gereguleerd zijn en ook niet beschermd door centrale bank. En wat is nou de positie van Nederland binnen die schaduwbankensector? Nou, Nederland is vooral heel groot uh, als doorvoerhaven van, van geld, van kapitaal. Dat weten we omdat Nederland een groot belastingparadijs is. En het is eigenlijk net, zo, net, zo, net zoals de, de, de haven van Rotterdam. Daar gaan enorm veel goederen doorheen. Dus er gaat bijvoorbeeld ook, daar gaan ook heel veel goederen doorheen die we niet zouden willen. Nou, uh, de Zuidas die, die regelt heel veel belastingzaken voor multinationals, die, betaal, die ontwijken daarmee uh, belastingen. En in het kielzorg hiervan zie je dus ook dat heel veel financiële instellingen. hun zaken ook bij diezelfde trustkantoren, bij diezelfde notarissen, bij dezelfde advocaten te regelen. Ja, en, als, en dan gaat het dus om vestigingen die eh, niet echt bestaan in Nederland. De brievenbus. Ja, nou ja, ze bestaan fysiek niet echt, maar voor de, voor, voor, voor de Nederlandse Belastingdienst, voor de Nederlandse wet, bestaan ze wel. Maar dan moeten ze hier toch uh, belasting betalen? Dat doen ze ook. Uh, ze betalen ook belasting over een heel klein gedeelte van hun transacties, maar bij lange na niet uh, voor... Uh, alle transacties en alle economische activiteiten die ze ontplooien. Ja. Daarom dat zit ze. He, dan, dan heb je het dus over uh, internationale ondernemingen... die uh, hun hoofdvestiging, hun moederbedrijf hier vestigen. Maar dat is dan niet echt een gebouw met mensen erin... maar dat is een brievenbus met uh, hooguit een, uh, een, een, een telefoonnummer eraan vast. Ja, precies. Ik, ik geloof dat dat ook voor de Rolling Stones geldt, toch? En voor ook, Bono ja, uh, ja. en uh, nog wat van die mensen. Ja, je, het zou zo moeilijk zijn om, om, om uh, multinationals te vinden die niet in Nederland zitten. Juist. Um, wat is het belang van Nederland om al die bedrijven hier over de vloer te hebben dan? Althans, die, die brievenbussen? Nou, het belang is naar mijn idee beperkt tot de mensen die hier uh, werk aan hebben... en die hier geld mee verdienen. Eh, dat zijn ongeveer 3.500 zeer goed betaalde advocaten en uh, notaris- en trustkantoren. Uh, en het verdere belang voor Nederland uh, zie ik niet. Uh, al wordt het wel heel sterk benadrukt door uh, de lobbyisten van deze sector. En door de staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. Want die Absoluut. heeft er moeite te hebben met het feit dat Nederland een belastingparadijs zou zijn voor buitenlandse bedrijven... Uh, en hij zegt dat die bedrijven ook voor werkgelegenheid zorgen. Ja, nou goed, het, wat je dus moet doen is een kosten-baten-analyse. Er, er zitten baten aan, he, dus 3.500 mensen die hier uh, werken. Die, uh, er is ook een belastingopbrengst. He. Maar uh, de kosten die zijn natuurlijk vele en vele malen groter. We moeten... Wat is de rekensom? Hoeveel levert het ons op en hoeveel kost het ons? Nou, die rekensom is heel moeilijk te maken... omdat de kosten heel moeilijk in kaart te brengen zijn. Het gaat hier om 12.000 miljard uh, euro aan kapitaalstroom... die door Nederland gaan, met als doel om belasting... Te ontwijken. En hoeveel blijft er van in de schatkist hangen? Nou, zo tussen de anderhalf miljard en de 2,5 miljard. Dat, ja. dat flinktueert met, met hoe het uh, jaarlijks uh, verandert. Ja. Um, er zijn er dan daar bovenop natuurlijk 3.500 mensen die hier uh, een, ja, een vette bo boterham mee verdienen. Ja. Uh, uh, die maar... ook weer belasting betalen? I trouwens. Ja, die ook weer belasting betalen. Dat zit trouwens al in dat bedrag inbegrijpen. Ah. Maar um, waar het om gaat is dat de kosten hiervan is dat Nederland hiermee eigenlijk het zeer moeilijk tot onmogelijk maakt om uh, voor landen om de belastingzaken goed te regelen... waardoor bijvoorbeeld ook de eigen belastingdienst in Nederland... geld misloopt van Nederlandse multinationals... die hetzelfde in het buitenland doen. Maar ook belangrijk is natuurlijk dat heel maar, veel landen om ons heen... minder belastingopbrengst krijgen... dan waar ze normaal gesproken recht op hadden gehad. Maar, maar, ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar als, als wij hier zo'n uh, belastingparadijs bij uitstek zijn... waarom gaan Nederlandse bedrijven dan alsnog de grens over? Nou, om uh, de manier waarop het werkt is dat uh, uh, je je... je je de enige manier om hier goed belasting te kunnen ontwijken... is als je, is als je hier weinig economische activiteiten hebt. Juist. Op het moment dat je hier veel activiteit hebt, dan wordt het veel moeilijker. Dan word je gewoon net als, net als de, ja, de bakker om de hoek gezien die hier ja. uh, vast zit in Nederland... en gewoon net je belasting moet betalen. Maar ja goed, het levert dus wel tussen de 1 en de 2,5 miljard op. Dat is toch wel handig in deze tijd van de economische crisis en bezuinigingen, zou je zeggen. Dus waarom, Zeker. waarom moeten Zeker. we daar dan een aan maken? Nou, kijk, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de bedragen die we op dit moment uitgeven aan... Uh, aan bijvoorbeeld Griekenland, aan Portugal... die in problemen zijn. Dit zijn allemaal landen waar hun multinationals... vooral in het geval van Portugal... zich verplaatst hebben naar Nederland... waardoor ze in Portugal minder betalen... en daardoor meer moeite hebben om hun eigen schulden af te lossen. Ja. Maar een tweede is natuurlijk... dat we zien dat we bijna 40 procent... of nou, laten we het zo zeggen... de kosten van de kredietcrisis... die zijn over de hele wereld natuurlijk gigantisch. Ja. We zullen waarschijnlijk pas over tien jaar weten... hoe grote kosten zijn geweest. Ja. Dit is allemaal verbonden met het hebben van dit soort belastingparadijzen... die financiële instellingen het mogelijk maken... om allerlei kredieten te verhandelen ja. buiten de regels om. Maar ja, goed, als wij het hier afschaffen... gaan ze toch gewoon naar de Cayman-Nederland of, uh, of naar Jersey... of uh, ja. nog wat van die het is, belastingparadijzen. Het is niet zo makkelijk dat als je, het hier, als je hier op een knopje drukt dat het weg is. Nee. Uh, waar, waar, waar het om gaat is dat Nederland op dit moment een onderdeel is van het probleem. Ja. En Nederland moet uh, onderdeel worden van een oplossing. Ja. Nou, en, en het begint met het erkennen van ja. het probleem. Maar nou, is het dan zo dat dit onderwerp natuurlijk geregeld de kop opsteekt... Zembla heeft er ooit een keer een uitzending over gemaakt. Ik meen te weten uit mijn hoofd dat de Verenigde Staten ook hiervoor hebben gewaarschuwd. En de Nederlandse regering hebben gemaand tot het nemen van actie. Omdat het ook voor veel Amerikaanse bedrijven gaat. Ik heb, Waardoor... ik heb ook met u zelfs hier nog een keer over gesproken. Zeker. Ja. Ja, met andere woorden, het komt telkens terug en we doen er kennelijk uh, niks aan. Nou, dat, uh, dat toont dus aan uh, hoe sterk uh, ja, eigenlijk uh, de, de lobby van deze sector is. En wat de rol van het ministerie van Financiën hierbij is. Ja. Die, uh, die, ja, die op dit moment is het toch een soort hoeder van deze sector. In plaats van dat het ook uh, uh, rekening houdt met haar andere functie, namelijk uh, belastingdienst zijn. Ja. Uh, en, en dat is dus een hele kwalijke zak. Nou ja, en toezichthouder op de financiële markt. Want dat is financiën natuurlijk de, in instantie de Nederlandse Bank. Maar dat ja. is financiën natuurlijk ook. Uh, is het nou zo dat we hiermee uh, een nieuwe uh, financiële crisis uh, mogelijkerwijs gaan uh, uitlokken? Absoluut. Uh, wat we namelijk zien is dat uh, wat er gebeurd is met Lehman Brothers. Lehman Brothers had een brievenbus in Amsterdam een BV. Die ja. heeft hiermee heel veel kapitaal aangetrokken waarmee het uh, wereldwijd haar activiteit financieerde. 34 miljard kwam uit deze BV met nul werknemers. Hm. Nou, diezelfde situatie die blijft nog steeds bestaan in, in de tegenwoordige tijd. De, van, de dag van vandaag kan elke bank het precies hetzelfde doen als Lehman Brothers in Amsterdam deed. En dat is namelijk een brievenbus opzetten. Ja. Zoveel mogelijk schulden uitgeven als je wil. En het hoeft geen bankvergunning te hebben. En het wordt ook niet in de gaten gehouden door de Nederlandse bank. Met dan woorden, worden levensgevaarlijk en daar moet iets aan gebeuren. Vindt u in ieder geval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 Ja, de regeringscoalitie, dames en heren, wacht dan in recente politieke peilingen. Haar meerderheid inmiddels alweer kwijt zijn. De verkiezingsuitslag put je niet zomaar weg. Dit voorjaar volgde Egbert Hermsen trouwe christen en sociaaldemocraten... bij hun strijd om de eigen partij weer groot te maken. Deze week, na de verkiezingen dus, bezoekt hij ze opnieuw. We zijn hier in de Willem Smolthof. En daar zit het kantoor van de partij van van Arbeid in Rotterdam... Met enige moeite is het gelukt om dat nog in stand te houden. Want ja, toen het ledental terugliep, lopen ook de inkomsten terug. Oud schoolgebouw, boven zit uh, uh, de EHBO-cursussen. En achter zit een kinderdagverblijf. Dus ze zitten wel midden in het leven hier. Ruud van Middelkoop is 67 en was maar liefst 24 jaar voor de PvdA lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Ook was hij drie jaar kamerlid. En hij is nog steeds actief in zijn eigen wijk Kralingen. Hij is afdelingsvoorzitter. En dat betekende afgelopen zaterdag de straat op. Zo dadelijk gaan een aantal mensen canvassen de buurt in. Omdat ze, de partij heeft bedacht dat wij toch ons snel weer moeten laten zien. En men wil wat reacties oppikken. hoe tot nu toe het regeerakkoord gevallen is. Dus ik ben benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. En er zit binnen nu een cursus voor mensen die gemeenteraadslid willen worden. En die was zo overtekend dat die nog twee keer haald gaat worden. Dat komt mooi uit en voordat ik met het PvdA-team met zijn vragenlijst folders en rode rozen de straat op ga, aan deze aspirant raadsleden de vraag waar voor hen de grens ligt tussen principes en pragmatisme. Je moet altijd heel erg duidelijk uitleggen wat je voor terugkrijgt. Je moet heel duidelijk maken welke dingen wij uit ons programma kunnen realiseren door ook de VVD wat te gunnen. Inherent aan de politiek dat je compromissen sluit. Breakpoint voor de P van de stond, voor zover ik weet niet. Uh, en We um, met Wilders. <lacht> oh ja, eentje. Maar dat lijkt me wel logisch eigenlijk. Maar uh, ja, in de politiek is het geven en nemen. Je moet om te kunnen ontvangen ook geven. Dus het is voor mij heel erg uh, logisch. We hebben het er net over gehad toevallig, nou niet heel toevallig, maar dat Diederik Samson uh, wat dat betreft heel goed heeft gedaan door niet al te veel te beloven en in tegenstelling tot andere politici heel duidelijk te zijn over dat uh, inderdaad uh, water bij die rode wijn gedaan zal worden. Hoog tijd om te gaan kijken hoe in de wijk gedacht wordt over dat water bij die rode wijn. Als mensen niet thuis zijn, kan je de uh, niet-thuis flyer uh, achterlaten. Dat is deze beste bewoner flyer. Um, als ze wel thuis zijn, uh, kan je deze informatie achterlaten. Algemeen... Mega. Mega. Ik vind al pas op de Ja, dat komt wel goed. Ja. Allee, daarna wel succes. Wij beginnen alvast. Zijn er dingen waarvan u denkt, van, nou, daar moeten wij ons extra, uh, extra scherp op letten, uh, landelijk gezien? Ja, de mensen die het zich niet kunnen veroorloven om uh, nog verder achteruit te gaan, om die te steunen eigenlijk. Want zo'n uh, crisis neemt toch uh, met zich mee uh, ja. dat, uh, dat de mensen mm -hmm. ja, op een gegeven moment moment te besteden hebben. U met dat... name mensen die al een kleine deur schuldig uh, zijn. Ja, correct, ja. Ja, ja. Mogen wij een paar vragen stellen? Het kost maar een paar minuutjes. Uh, ja, okay. ja heel erg. Uh, Het is heel moeilijk voor mij om werk te zoeken, terwijl mm. ik ben nog fit genoeg vind ik. Dus, uh, mm. Mm. Ik wil door, doorgaan tot mijn te bijwijze, maar ze dus, ligt niet goed op de markt. Nee. Dus, uh, mm. Mm. Maar ja en, uh, ja, en ik denk jongere mensen die hebben daar ook problemen mee, hebben. krijgen mm. misschien mm. nog wel meer op hun boterham. Dus uh, mm. Mm. mensen gewoon uh, 20. Tijdens de rondgang geen deuren in het gezicht en de kanvassende PvdA'ers krijgen alleen nee van wijkbewoners die geen Nederlands spreken of in geen enkele politieke partij of boodschap geïnteresseerd zijn. En wie wel in gesprek gaat maakt zich zorgen over de crisis. Maar heeft ook een redelijk vertrouwen in wat de PvdA kan betekenen. Ruud van Middelkoop. Er is een zekere invloed in Rotterdam van burgemeester Abu Talem na die wat ongelukkige start en dingen. Is dat, wanneer was dat, dik dat we die bijeenkomst met de jongeren hadden in, in Krooswijk ook. Dat was begin januari. Begin januari. Ja. En toen bleek dat ook al. Dat zo'n persoonlijke bemoeienis van zo'n burgemeester die zich ook echt inzet. Ik vind het soms wat erg belerend, maar dat werkt kennelijk. Dus hij Mag je dat landelijk uh, doortrekken? Ja, dat, dat, dat vind ik zeker. Dat zou en, uw raad zijn voor de PvdA? Blijf, ja, blijf, blij... blijf je bemoeien? Blijf je bemoeien. En ik ben dan eigenlijk wel blij dat er een asher zit, om het zo te zeggen, die datzelfde wel zou kunnen. Dus blijf je bemoeien. Kijk, mensen hebben behoefte aan een politicus die uitstraalt en hopelijk ook doet. Clinton had dat bij uitstek. I feel your pain. Ik begrijp uw probleem, maar ik ga er wat aan doen. En dat is wel erg belangrijk dat je dat doet. Er zitten wel mensen in het kabinet die dit kunnen, maar dan moeten ze het ook wel laten zien. U blijft ze kritisch volgen? Uh, ja, dat wel. En ik reken soms de voorstellen ook nog wel eens een keertje na, Dat is voor als je wat ouder bent, heb je er soms even tijd voor om dat te doen. Mm. En, is het, het is een stille hint. hint. Het is een stille hint, ja. Het moest zo snel, ik begrijp het wel. Maar met z'n allen ineens het gevoel: dit is geweldig, ja, zeggen we dat is nooit een goed idee, moet ik eerlijk zeggen. De was dat van Egbert Hermsen. En morgen gaan we terug naar de wortels van het CDA. Ik vind dat het CDA-paard is om de noden van ook de draagkrachten in Nederland te helen en te delen. Dus ik, ik ben op zich niet zo pessimistisch, maar dan moet het roer wel degelijk om. Hoort u dus morgen en vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom bij de KRO... via goedemorgennederland.kro.nl Straks tot voor kort wilde niemand tot dood gevonden worden... maar nu zijn de v weer hip. Eerst deur of de humeur, hier is Henk Westbroek. Een eigen huis, een plek onder de zon. Na de Tweede Wereldoorlog werd de woningnood alom beschouwd als volksvijand nummer 1. Elke artiest kan u uit eigen ervaring vertellen dat je niet eeuwigdurend op die bovenste plek kunt blijven staan, wat het inzichtelijk maakt dat tijdens de Koude Oorlog de Rus die toppositie overnam en dat toen die Koude Oorlog achter ons lag het milieu op de vrijgekomen eerste plek belandde. De woningnood staat tegenwoordig niet eens meer in de top 2000. Maar ondertussen zijn er nog steeds honderdduizenden mensen die niet het inkomen hebben om de meest schamelijk koopwoning aan te kunnen schaffen. en die ook niet in aanmerking komen voor een huurhuis. Dat wil zeggen, ze komen er wel in aanmerking voor, maar bij dit ambtelijke constateren blijft het dan de eerste 8 à 10 jaar. Gelukkig maar dat de generatiekloof volgestort en geëgaliseerd is, want anders zouden de jongeren die geen andere keuze hebben dan bij hun ouders te blijven wonen, massaal stapelkrankzinnig worden en als vorm van zelfmedicatie wellicht aan het coma zuipen slaan. In het verleden koesterde de overheid de woningbouwcorporaties die probeerden om arme woningzoekenden aan een huisje te helpen. Nadat de overheid begin negentiger jaren besloot... haar handen van die clubs af te trekken... werden het overwegend speeltjes van schaamteloze bestuurders. Bestuurders die het net iets belangrijker vonden zichzelf te verrijken... dan om ervoor te zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen... een fatsoenlijk dak boven het hoofd kregen. Toen bleek dat woningbouwcorporatie Vestia... het nog bonter dan kakelbond had gemaakt activeerde dat het zelfreinigend bestuurlijk vermogen van woningbouwcorporaties enigszins. Als beloning daarvoor besloot de verzameling reïncarnaties van Willem Drees Senior, onze regering inderdaad, de woningbouwcorporaties per jaar 2 miljard eurotjes extra belasting te laten betalen. 2000 miljoen per jaar klinkt net even iets meer als echt geld. De woningbouwcorporaties kondigden daarna logischerwijs aan... om geen nieuwe huizen meer te kunnen bouwen. En je hoeft geen Jomanda kwaliteiten te bezitten... om nu al te kunnen voorspellen dat over een jaar of tien de woningnood opnieuw... volksvijand nummer 1 zal zijn. Zei Henk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Mart Smets. Die counting. The Rolling Stones zijn begonnen aan hun zoveelste afscheidstournee. Gisteren ging het, uh, ging het van start. Uh, die uh, die toernee. 50, nee duizend pond moeten sommige mensen betalen voor een kaartje, heb ik begrepen. Uh, dit was de Harlem Shuffle. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. In een Venex wijk wil je nog niet doodgevonden worden. Uitdrukking die je regelmatig hoort uit de monden van verstokte binnenstedelingen en dorpsbewoners. Beeld van eenheidsworsten en saaiheid van rijtjeshuizen is al jarenlang niet erg positief. Maar daar lijkt verandering in te komen. De Venex wijken worden namelijk steeds hipper. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker van dat planbureau. Wat blijkt eruit, nou, uw onderzoek? Nou ja, wat u net zelf zei, dat is een beetje overdreven. Maar wat we hebben oh. vastgesteld is <laughs> dat de, de sociale status van Phoenixwijken ja. in de periode 1998 tot 2010 uh, vrij hoog zijn gebleven. Die zijn, uh, die zijn eigenlijk uh, tot onze verrassing uh, gestegen. wat u noemde zelf ook al... Uh, zeg maar de negatieve imago van die wijken. Ja. Maar als je kijkt naar de mensen die daar wonen... dan zijn dat mensen die, die hier goed opgelet zijn... die een goede baan hebben... die, die een, een goed inkomen hebben... en die daar eigenlijk met plezier wonen. En dat zie je wel vaker natuurlijk bij dit soort wijken... die dan door architecten en stedenbouwkundigen... een beetje worden... Ge, ja, zeg maar in een negatief daglicht worden gesteld. Ja. En je vergelijkt dat dan met de mensen die daar zelf wonen... dan. Zijn dat vaak mensen die daar met heel veel plezier wonen? Ja, ruime woningen, veel groen, tuinen, weinig buren, overlast, al dat soort dingen. Ja, ja de rol. en ook heel veel uh, voorzieningen. Die vormen, het zijn natuurlijk vaak kinderrijke gezinnen. Ja. Uh, waar winkels en, en scholen veel uh, dicht in de buurt zijn, waardoor ja. het ook makkelijk is om daar te leven. Ja, toch... veilig, hè, niet te vergeten. Ja, toch kijken stedenbouwkundigen en architecten nog steeds neer op die Veningswijken, toch? Um, ja, dat lezen wij ook in de, in, de, in, de, in de media natuurlijk. Maar dat is met groeikernen in het verleden ook zo geweest. Daar wil je ook niet doodgevonden worden. Maar dat is bij de mensen die daar wonen is dat toch een heel ander verhaal. En die vinden dat toch vaak prettig. Juist. Met andere woorden, de Phoenixwijk is weer uh, uh, hip... Mag je het zo formuleren? Nou, ik weet niet of het hip, hip is. Het is een goede plek om er te wonen. En je weet natuurlijk niet wat voor gevolgen de economische crisis heeft op de verhuisbereidheid en de geneigdheid van die mensen. Ja, heeft de, de woningnood. Als we no blijven zitten, blijft de sociale status hoog. Ja, heeft de woningnood ook nog iets mee te maken? Gewoon het aantal beschikbare huizen om te kopen? Nee, nee, Dat hebben wij niet onderzocht. Dat nee. weet ik niet. Nee. U heeft wel uh, gekeken naar andere wijken ook, zoals die achterstandswijken, vogelaarwijken, zoals ze ook wel worden genoemd. Uh, hoe zit het met het beeld van die wijken? Is dat inmiddels ook het positief? Nou, ja, we hebben geworden? eigenlijk dus uh, de alle wijken in Nederland. Hebben wij bekeken op de ontwikkeling in sociale status vanaf 1996 tot 2010? Ja. Daar zitten dus ook de Vogelijken bij. En wat op ons opviel, is dat die een kleine uh, daling hebben doorgemaakt en daarna weer een lichte stijging. Ja. Maar dat ze over het algemeen een vrij laag statusniveau hebben gehouden. Juist. En dat is uh, als je dat vergelijkt met de beleidsmatige aandacht die ervoor is geweest en het geld wat er naartoe is gegaan is dat een opvallende uitkomst. Ja, met andere woorden, het heeft niet heel veel opgeleverd eigenlijk. Nou, niet qua bevolkingssamenstelling. Je weet dus niet dat de, de, de woningvoorraad in die wijk is vaak wel enorm verbeterd. Ja. Maar dat zie je dan nog niet terug in de verandering... in de samenstelling van de bevolking die daar Juist. komt. In wat voor wijk woont u zelf eigenlijk? Uh, ik woon in Amsterdam. In, in, het, in het centrum van Amsterdam. Okay. Aan de rand van het centrum van Amsterdam. <laughs> niet echt een phoenixwijk wijk Niet in de -wijk, in ieder nee. geval. Oké, okay. Fikveld, heer, onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Goedemorgen. Bijna goedemorgen. half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. Snel door nu naar een gele bus met blauw opschrift. Jeroen Wielaert zit erin. Jeroen, goedemorgen. Niet in een Phoenix Sven. We staan hier in echt heel lommerrijk aanpoldoorn. Vlakbij een prachtig oud gymnasium. Voor de Theologische Hogeschool. In de week van de armoede. Soberheid en het helpen van armen als belangrijke deugd. Het komt voor in alle godsdiensten, maar in lijn 1 gaan wij eens even naar hoe dat is in de week van de armoede. Nieuws van Jan van der Putten. Misschien wel over Rijkdom. Radio 1. Het NOS-journaal. Eigen huis in elk geval. De vereniging Eigen Huis wil dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek... meer tijd krijgen om over te stappen naar een spaarhypotheek. De uiterste termijn van 1 januari, die de Tweede Kamer heeft gesteld, komt te snel. Eigen huis pleit voor een nieuwe deadline, 1 juni. Duizenden textielwerkers zijn in Bangladesh de straat opgegaan... uit woede over de dood van 112 collega's bij een brand zaterdag. Ze willen dat de verantwoordelijken worden gestraft. De betogers blokkeren wegen in de buurt van de fabriek in een voorstad van Dhaka. Nederlandse kickboksers willen af van hun slechte imago. In een manifest op de Volkskrant-website zegt het Eindhoven-CDA-raadslid Wijbega... namens de kickboksers dat ze meer dan genoeg hebben van het wangedrag in hun sport. En als triest dieptepunt noemt Wijbega de recente moord bij het jeugdkickboksgala in Zijtaart. En de Belgische geheime dienst is in verlegenheid gebracht... door medewerkers die gewoon op internet te vinden zijn. Via een eenvoudige zoekopdracht met bijvoorbeeld de term staatsveiligheid. Zoals de geheime dienst in België heet... zijn de medewerkers te vinden op netwerksites als Facebook en LinkedIn. Dat melden Belgische media. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB-verkeersinformatie files op 16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer... En aansluitend op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Arm, maar gelukkig. Kent u die uitdrukking? Ik moest eraan denken toen mij werd verteld over de speciale week met aandacht voor armoede die we nu zijn ingegaan. Ik dacht eerst dat het een misverstand was omdat de crisis niet tot een week beperkt blijft en we geacht worden om met z'n allen minder rijk te worden in Nederland. Toch zijn er nog rijken genoeg, waaronder veel christenen. Denk aan Amerikaanse voorgangers die miljonair zijn, hun zakken vullen met het geloof... in privéjets langs de hemel vliegen en in villa's wonen met afmetingen van de Sint-Pieter. Herken je dat, Jan van der Bos? Dat uh, herken ik helaas. Uh, ook zo'n villa? Dat, uh, nee, absoluut niet. nee. nee, nee. wijkje ergens, uh, huizen? Ook dat niet, maar... Uh... In ieder geval, je had het over die, die Amerikaanse predikanten. Dat, dat is een, een voorbijgaand fenomeen. Inmiddels worden veel van die predikanten en zijn ze ontmarsen. Dat denken die predikanten Jimmy, zelf niet. Uh, Jimmy Baker en, en Jimmy Swaggers van deze wereld zijn ongeveer verdwenen. Dus dat beeld, uh, dat, uh, dat kan ik rustig... Uh, in duigen hakken. Oudere jongeren kennen jou nog van de jongere dagen van de EO die ja. je presenteerde voor de EO? Je bent mediaondernemer geworden. Je kent Amerika als maker van Hour of Power. Ik ben er ook wel eens geweest daar in Amerika. Je maakt mij niet wijs dat het verschijnsel echt voorbij is. Ik zeg niet dat het helemaal voorbij is, maar ik zei, had het over ontmaskering. Dat veel mensen hier doorheen gaan prikken inmiddels. Doe je het en, zelf en, ook als, als programma maken? Ja, zeker. Zeker. Ik, uh, ik, uh, dit is de week van de armoede en dan denk ik. Ik, dat, je, dat wij als rijke christenen, in, uh, levend op een uh, eiland van luxe... in een oceaan van ellende, uh, het nodige moeten en mogen doen. Wat zeg je dat mooi? Dank je wel. Maar je bent niet vies van geld? Nee, want als je met geld verdient, kun je ook goede dingen doen. En dat, uh, dat, uh, Ik zeg het in bescheidenheid, maar dat doe ik ook. Als, als niemand geld verdient, kun je ook niks voor de armen doen. Maar mensen die geld verdienen, daarvan wordt verwacht... Opdracht van Jezus om uh, wat te doen voor de armen in de wereld. En die zijn er genoeg. De armen hebben we altijd om ons heen, staat er in het goede woord. En dat is ook zo. U kunt meepraten over deze vragen. De, waar is de soberheid gebleven in het geloof? Is het geloof meer business en egocentrisch geworden? Mogen christenen rijk zijn? Hoezo armoede? Praat praat erover mee op 0800 1121. Mogen Christen de Rijk zijn? 0800 1121, Hashtag lijn 1 voor de twitteraars. Of hashtag armoede. En eh, lijn1 apenstaatje ntr.nl. Lijn1 apenstaatje ntr.nl is het e-mailadres. Oh lord, don't you me? Een Mercedes Benz. My friends all drive Porsches, I must make a mens. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord won't you buy me a Mercedes Benz? Professor Gerard Professor Gerard en hertog uh, hertog. U bent theoloog rector hier aan de theologische. Universiteit van Apeldoorn. Uh, bent u ook met een tweedehands Mercedesje gekomen vanochtend hier? Uh, nee, Zoals Nee, ik ben, ben meegereden met een collega die een Toyota heeft... van al heel wat jaartjes oud, geloof ik. Ja, we zijn zo begonnen over rijkdom. Mooi, hè? Wat, hoe Jan dat net omschreef. Een eiland van rijkdom in een zee van armoede. Herkent u hier iets in die beeldspraak? Nou... Uh, laat ik zeggen, ik voel mij uh, als mens hier in het rijke Westen erg ongemakkelijk bij de armoede in deze wereld. En als christen voel ik dat nog weer op een andere manier. Maar ik maak deel uit van deze samenleving en het voelt erg ongemakkelijk. U bent natuurlijk reuze bijbelvast. Heel anders dan ik. Ik zou er nog eens een keer want een bijles uh, gaan lopen hier. <laughs> um, Welkom. Maar, maar <laughs> vertel me. Uh, kom eens met een, een, een pakkende tekst die dit alles dekt. De, de, de Bijbel is niet een boek met een blauwdruk... van hoe een samenleving eruit moet zien. Maar uh, als ik denk aan een tekst... waarin je toch heel wezenlijke dingen bij elkaar hebt... dan denk ik aan een brief aan een evangelist, Timotheus... Die, waarin uh, gezegd wordt... draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn... Uh, en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Het woord rijk komt er steeds doorheen, let op. Maar op God die ons rijkelijk, daar heb je dat weer... van alles voorziet om ervan te genieten... om goed te doen, rijk te zijn, weer een keer rijk... in goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Een rijke tekst. Nou... Maar uh, je krijgt hem wel mee, Jan van de Bos. Nou, ik, ik denk meer aan de woorden van Jezus. Want ik ben een volgeling van hem. En Jezus had een, uh, had een paar belangrijke opdrachten. Hoe rijk en, was en, Jezus eigenlijk? Uh, Jezus was straatarm. Hij had zelfs geen, uh, geen huis. Wel een merk geworden in 20 eeuw. Hè, die man. Uh, dat hebben we goed gedaan. Het is een uh, mult, grote multinational over de hele Zeker. wereld. Meer dan een miljard christenen. Dus zijn Gaat veel hebben, geld om in zijn, zijn naam. Zijn woorden hebben heel veel impact. En uh, zijn daden ook, denk ik. Want je kunt wel altijd over dat geld blijven zeuren. Maar ik kijk ook naar de mensen, ik reis heel veel, die in de, in de, in de, in de stenen jungles van New York zorgen voor de daklozen, de kerken. Ik uh, ga naar zendelingen die, uh, of ontwikkelingswerkers die ergens op een rotplek in de wereld, waar niemand wil komen, hun werk doen. In Afghanistan, in de binnenlanden van Afrika, in Matari Valley waar ik ben geweest, in Kenia waar een miljoen mensen in de, in de, in de, in de, in de meest ellendige toestand leven. Echt, dat zijn de armen van de armsten. Je zegt me dat met ogen vol oprechtheid, maar tegelijkertijd... Ik zeg niet dat Jan van der Bos een zakkenvuller is. Maar je bent niet onbemiddeld. Ik ben niet onbemiddeld, maar daar, do, daar doe ik ook wat mee. Je hebt vakantieparken, toch? Ja. ja. Ik huur wel eens een huisje, maar doe je dat er ook nog allemaal bij? Dat doe ik er ook allemaal bij. Slaap je bij. wel eens? Uh, niet veel, maar de meeste mensen gaan dood in bed. Dus je kunt beter uh, lang werken. De verhuur, daar word je toch ook helemaal gek van? Plagen ik niet. de nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Vakantieparken in Frankrijk, in Luxemburg en Bayern. Ja. Ja, maar ik vind dat, dat vind ik niet zo boeiend. Boeiend vind ik, want het gaat over de week van de armoede... Ja. dat we wat doen aan de armoedebestrijding. Bijvoorbeeld op de parken, uh, er zit een medewerker van me bij... houden we veilingen voor het goede doel. Mm. Collecteren we, maken we mensen bewust van... Leven. 41, dat is, dat is een, een actie om mensen bewust te maken leven van, van wat, wat doe je met je leven. Sta je ook voor anderen klaar? Dus je kunt, je kunt er ook een goede invulling aan geven. Niet alleen maar zelfverrijking, nee. investeren in anderen ook. Ja. Nou ja, Alex Bruinnessen aan de telefoon. Hoe klinkt dat allemaal? Ja. We zijn eruit, hè? <lacht> Jan ja, geeft het allemaal weg. Ja, dat is mooi. Zou ik zeggen, goedemorgen maar, allemaal. Goedemorgen. Wat is je punt, Alek? Mo uh, mogen christenen rijk zijn? Uh, ik denk het wel, als ze daar verstandig mee omgaan. Amen. Volgens mij is dat het een, een belangrijkste: verstandig en verantwoordelijk. Dus als je dat doet, uh, kun je veel materieel en ook immaterieel met elkaar delen. En uiteindelijk is dat volgens mij gewoon de opdracht. Jij bent programmadirecteur van de Sint-Willebroordkerk in Utrecht. Klopt. Keurige Romeinse kerk toch? Ja, nou dat is iets ingewikkelder. Uh, het gebouw uh, in de kerk in Utrecht... Uh, was, het, was en is het rijk, gedecoreerde gebouw uh, van uh, RK Nederland ongeveer. Zeker uh, qua exploitatie. Wisdom uh, Utrecht wou daar in 1967 van af... en heeft het verkocht aan een projectontwikkelaar... omdat ze toen al niet meer voor de onderhoudskosten konden uh, geramd staan. Na een heleboel avonturen is dat gebouw uiteindelijk aangekocht door een pater, Pater Wieland Kotten, die heeft eh, de kerk met eigen kracht eh, opgeknapt door zelf bijna 4 miljoen euro in elkaar te vegen en subsidies aan te dragen ter grootte van 6 miljoen. Daarmee is het in ieder geval een monument gered en ook een exposé van het uh, rijke randse leven. Ja, dat, dat, dat, dat is het juist. Want, ja. Dat zou ik de hele tijd altijd bedenken. Daar is nogal een verschil. Hè? Als ik nou denk aan Amerika, Jan van den Bos, ja. zo vaak rondloopt... dan zie ik al die Baptist en Mormon en bla-bla-churches... dat lijken hele eenvoudige garages... maar verge vergelijk ze niet met uh, katholieke kerken. Daar zit toch een raar ja. verschil in, vind ik. Zoals jij dat ja, ja, ook ja, al, goed, al schetst, um, um, Alec um, Brunesse. Kijk, het is... Um, um, dat gebouw is rond 1875 uh, 18, neergezet. Uh, dat was toen een een parochie met 6000 zielen. Allemaal zeer bemiddelde mensen over het algemeen. Alleen. En die hadden een, uh, de koopprijs van de kerk 120.000 gulders in de tijd. En een veelvoud voor het interieur over. Om uh, toen de tijd een gebouw neer te zetten wat uh, voldeed aan de ideeën van uh, het creëren van een nieuwe middeleeuwse kerk in de binnenstad van Utrecht, aan de binnenkant. Maar dan heb je het dus over de spullen en over de aankleding, dat ken ik. Ustret ja. ik staat al, het verschil tussen protestanten en Roomse uh, aankleding en design. Maar wat doen jullie vervolgens voor de armoede, voor de armen? <coughs> wij, doen, wij doen twee dingen. Um, uh, het gebouw wordt op zondag gebruikt uh, door um, het Sint-Willibord Apostolaat, die valt onder uh, het bisdom Utrecht. En eh, die houden zich vooral bezig met, met het geven van vieringen. Eh, het gebouw is in, in, waar, waar we dat in doen is een stichting geworden. het is trouwens ook een armlastige stichting. Dus eh, in zoverre, eh, we zijn bezig met een heel karig eh, eh, middelenbudget. Om eh, het gebouw in ieder geval open te houden voor eh, de binnenstad van Utrecht. Maar ook voor ruim eromheen. En wat we concreet doen... Um, is, we hebben geen soepkeuken of een uh, voedselvoorziening. Uh, daar zijn een aantal andere initiatieven voor in de stad. Uh, we dragen dat wel een warm hart toe. Maar, maar wat wij dan, dan wel? Mensen een, wij, wat, zegt u? Wat, een, doet wat u dan, dan wel? We geven mensen een, start, een startpodium, een startkwalificatie. Um, um, met name studenten, muziek, musicologen, um, um, conservatoriumstudenten... en um, um, gezelschappen die startend zijn op de muziekmarkt... Allemaal activiteiten genoeg, maar sorry dat ik u moet onderbreken... want we moeten even ook uh, even de andere mensen aan het woord laten. Uw punt is, um, heb ik ook al begrepen... de, de, de mening dat de Romeinse kerk, of in ieder geval daar... toch te weinig voor de armoede doet? Ja, ik, ik zie het in ieder geval uh, onvoldoende in de binnenstad van Utrecht. En ik zie het in ieder geval niet um, vanuit uh, En vanuit de kerkelijke hoek. Men is vooral bezig met regels, voorschrijven hoe je, hoe je, dingen, moet, uh, hoe je dingen moet doen... Uh, uh, gelovigen wordt de maat genomen op dit moment. Er zijn allerhande uh, uh, uh, zaken met reuring... die uh, vooral gelovigen in het hardensjaar. Maar goed, reuring uh, genoeg, niet alleen in Utrecht. Even nog kort, hoe, nee. is, het, hoe is dat met de katholieken onder die rivieren? Is, uh, zijn die bereid om uh, toch iets aan de armoede te doen? Uh, weet ik niet. Uh, ik, ik kom daar zelden. <laughs> uh, ik hoop het voor ze. Ik, ik weet het niet. Het enige wat ik zie in, hier in, in Utrechtse is dat um, uh, er erg veel over de leer gepraat wordt en hoe je het um, uh, zo, zo goed mogelijk moet doen. En de naaste liefde en um, het delen met elkaar, ja, dat, dat raakt helaas wat op de Het Schiet niet op. Alek Brunesse, misschien weet Annemiek het aan de telefoon, ouderwetse katholiek. Um... Ja, ik ben... Ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg, ik ja. ben van 39 ja. en ik ben op 17-jarige leeftijd naar Utrecht gekomen. En ik heb mijn huwelijksreis doorgebracht in Rome tijdens het Vaticaans Concilie. En ik heb dus heel erg goed gezien wat de macht is op het leven van het individu en op het leven van mensen in ontwikkelingslanden van de katholieke kerk. En wat doen die met de armen? Nou, wat mij zo gestoord heeft aan de katholieke kerk... is dat zij wel lief, liefdadigheid willen uh, bepleiten... maar dat hun kerken, vooral Sint-Pieter... Ik, ik ben echt eigenlijk van mijn geloof afgevallen... toen ik op het dak van de Sint-Pieter liep. Maar dat is een zij verhaal. Wat mij zo gestoord heeft aan de katholieke kerk van Rome... is dat zij de miljoenen katholieken in Latijns-Amerika... in de steek hebben gelaten toen zij zich keerden... Te, tegen de theologie van de bevrijding. En die theologie van de bevrijding wilde nou juist de mond doodgemaakt... De armen, de slovers, de, de, de, op de, op de grootgrondbedrijven van de grootgrondbezitters een stem geven. En ik heb in de praktijk gezien in 1989 hoe die kerken daar wilden functioneren. Maar de katholieke kerk heeft zich ervan gedistanceerd en is nooit bereid om haar verbinding met de staatsmacht uh, duidelijk bloot te leggen. Het duikt altijd weg. En, legt de verantwoordelijkheid altijd bij het individu... en uh, in het Jernamans zul je dan wel beloond worden... maar hoe zij zelf verweven is met de macht... wil zij nooit toegeven. Het schoemelt maar raak. Ik ben zeer teleurgesteld. Ja. Ik ben zeer teleurgesteld. Annemiek, dat is duidelijk. Het schoemelt maar raak. Ja. Afgelopen ja. weekend lag, las ik nog in Barbara Tuckman... De, die waanzinnige 14e eeuw... hoe toen tijdens het schisma ook al aan de gang was... de vraag over het geld. Het kapitaal van de Roomse kerk. Jan van der Bosch, goed protestant. Jij wil reageren. Ik geef het voordeel even aan, aan de professor. Die uh, heeft daar een studie voor over gemaakt. Professor Geert ten Hertog. Over de rijkdom van de uh, middeleeuwse kerk. Nou, en de Roomse kerk. Het verschil met de protestanten misschien. Even heel kort... Ja, nou is eigenlijk... daar een verschil naar, u, naar uw opvatting? Ja. Jawel, er is een duidelijk verschil. Uh, maar je moet wel kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk van de middeleeuwen. Dat was een andere samenleving dan waar wij nu in zitten. Maar zo te horen hechten ze nog steeds erg aan bling-bling en aan regels. Uh, en we hebben ze wat minder compassie met de armen. Nou, waar ik enthousiast over was, als ik even wat yeah. mag zeggen, is dat ik in Amerika een nieuwe beweging zie onder jonge gelovigen. En Amerika's zeer gelovig, 85% gelooft in God, 60% gaat naar de kijker. De jongeren zeggen van wij hoeven niet meer van die monumentale kerken. Wij komen wel samen in, in, in een oud ware huis. En we leggen de vow of poverty. Dus de belofte de gelofte van armoede af. En alles wat we hebben, dat geven we aan mensen in nood. In de derde wereld, maar ook om ons heen. En, en daar word ik warm van. Dat, uh, ik ben nog niet zover, maar ik vind dat wel knap. Want, Waarom ben je nog niet zover? Nou, kijk, ik kwam ooit een rijke jongeling bij Jezus. En uh, die zei, goeie meester, wat moet ik doen om behouden te worden? Die zei, nou geef alles op wat je hebt en volg mij. En uh, ja, toen droopt hij wat teleurgesteld af. En ik denk dat, dat dat wel symbool is voor heel veel christenen natuurlijk. Dat we allemaal vastzitten aan onze materie. Maar dat we moeten leren daar los van te komen. Maar ik krijg ook een paar heel moderne tweets uh, voor lijn 1. Een echte christen geeft niet om geld. Jezus zei, alles wat u vraagt zal u gegeven. Worden. En dan de bijdrage van Ronald Scheffers. Jezus reed rond op een gekregen ezel. Niet veel rijke christenen volgen dat evenbeeld. Gezien de auto's bij de kerk. Ja. Ja. Dat is misschien ironie of cynisme. Dat je gliffelt ook. er een beetje op. Ik vind het zo leuk om er een paar jongeren bij te halen... die hier uh, studeren op de Theologische Universiteit Apeldoorn. Wouter en Rien, als jullie dit zo aanhoren... over wel of niet rijk, uh, prachtige kerken. Um, het kan ook in een uh, fabriek of in een loft of in een, een oude schuur. Wat denk je dan? Jij bent Rien. Ja, dat ben ik. Um, wat denk ik dan? Ik denk... Uh... Dat het best mooi is. Voel je een christelijke opdracht? Mm, of is het misschien er... het gewoon een menselijke opdracht? Laat, uh, laat ik het zo zeggen. Ikzelf zit in een vrij, uh, ba, uh, vrij oud, oud kerkgebouw. En ik denk als die er is, dat het heel mooi is om ook, uh, daar gebruik van te maken. Omdat het ook een bepaalde uh, symbool is in de omgeving. Maar om een nieuw kerkgebouw neer te zetten in grote wilden. Daar weet ik niet of ik daar uh, achter kan staan. Het lijkt me niet goed. Wouter? Nee, dat lijkt me inderdaad uh, niet wenselijk. Um, christelijke soberheid is uiteindelijk denk ik wel een deugd. Die uh, zeker bij kerkbouw uh, mag meespelen. Wat echter niet mee of, uh, wegneemt dat um, een kerkgebouw wel mooi mag zijn. Omdat het er ook staat voor God. Het moet uh, uitnodigend zijn misschien ook? Het moet ook uitnodigend zijn, maar het is ook allereerst een... Um, een uiting van dank, ook richting God. En daar hoef je niet protsig uh, te gaan doen en heel wilderig. Maar het mag wel mooi zijn, omdat het iets moois is wat je daar beleeft. Als de deuren maar openstaan voor de armen, zou ik zeggen. Oh, dat absoluut. Ja. Hans Bustra is aan de telefoon. Hij maakt een documentaire over een priester die alles weggaf... en daardoor ontslagen werd. Moet die gekker worden, Hans. Ja, nou ja, ontslagen is niet helemaal het goede woord. Hij uh, ging zelf, hij had gehad in Jeruzalem, waarin het idee had dat Jezus tegen hem zei, uh, Frans heet die, um, ik uh, wil dat jij weer gaat leven volgens mij in ideaal. Hij ging terug, kwam terug in Nederland, vertelde dat aan zijn bisschop, in Utrecht was dat, in de jaren 60. En uh, die wou hem niet ontslaan, maar die had er wel moeite mee, omdat Frans zei, ik wil ook geen collectie meer in, ik vind dat geld geen rol hoeft te spelen in de kerk. Ja. En de bisschop zat eigenlijk zo mee in zijn maag, dat Frans zei, nou, ik wil u niet dit problemen brengen, ik uh, weg zelf mijn ambt wel neer. ...en is vervolgens gaan rondreizen door Europa. En dat grote voorbeeld Francisus van Sistus van het Systeem, natuurlijk eigenlijk niks anders ging. Ook ging naar de pauze toe... ...en hield de pauze eigenlijk het christelijk het het ideaal voor... ...van armoede. En ook die pauze moest zich achter de oren kappen ...van wat gaat dit betekenen. En, en wat ik zelf... Uh, na nou langer over na te hebben gedacht... ...eigenlijk vind, is dat... ...als christenen nou op moeten passen met... Um, ...het hoort van Jezus... ...heb ik een beetje moeite mee. Ik hoorde meneer Bos dat in uw uitzending uh, zeggen. Maar... Um, ik vraag me af als je zegt ik volg Jezus, um, het, dan moet ik denken aan de gelijkenis van de rijke jongen die bij Jezus komt. En dat was mijn hele nette man was en alles goed heeft. En Jezus vraagt hem ook eerst van uh, hoe leef je. En Dan zegt hij, nou, ik had mijn alle, alle geboden. En dan zegt Jezus, nou heel goed. En um, dan vraagt hij, ja, jongeling, maar wat moet er om volmaakt te zijn? En dan, zegt, en dan zegt Jezus heel duidelijk, verkoop alles en volg mij. En daarin zit dat volgen. Dus als we zeggen ik ben een volgeling van Jezus en ik ben tegelijkertijd het steen rijk. Ja, ik zou het over mezelf niet uh, willen en durven zeggen. Wat is de kern van je documentaire? Ik ben op zoek naar de kern van het evangelie. En uh, dat is uh, voor mijn gevoel verhuld door 2000 jaar theologie. En af en toe zijn er die zonderlinge figuren die het licht ons weer laten zien. En in zo'n Franciscus van het Cici zie ik dat heel duidelijk. En in die piste die ik volg zie ik dat ook. Hans, dankjewel. Uh, professor Gerard Hertog die wil reageren. Ja, als je uh, dat gedeelte uit het evangelie wat net aan de orde kwam... Wat, wat wel eerder genoemd was als je dat bekijkt... dat heeft iets van een ontmoeting van Jezus met één mens. En dat maakt verschil of je het hebt over hoe een wereld in elkaar steekt. Als je hier iemand zegt, een priester die alles weggeeft en daardoor ontslagen werd... dat is natuurlijk een, een, een geweldig iets wat iemand doet. Maar een andere vraag is, hoe wordt deze wereld zo dat armen daarin... Uh, Krijgen waar ze recht op hebben? En dat is de eigenlijke vraag, denk ik. Jan van de Bos? Dat is dat, uh, dat wij in het, in het rijke Westen uh, en, en daar waar, waar het uh, geld zit... Uh, waar vermogen zit en waar kennis zit, dat wij dat uh, bereid zijn om, om te delen. En die, die bereidheid uh, die, die is er in toenemende mate. Heb, hè, van als je nou kijkt naar de cijfers van een aantal jaren geleden... en nu hoe het met de armoede gesteld is... hoe het met bijvoorbeeld de medische zorg gesteld is uh, in, in de derde wereld... dan zie je dat er heel veel gebeurt. Dus laten we ook naar de positieve dingen kijken... Hè, van, uh, polio komt bijna niet meer voor door verbeterde medische zorg. Wetenschap, uh, zorg. Wetenschap, zorg. Uh, dus, dus delen. Dat, uh, uh, ik, ik kom nog maar weer een keer terug op Jezus. Die zei: Van ik was hongerig. Heb je me gekleed? Ik zat in de gevangenis. Heb je me opgezocht? Uh, ik was. Uh, uh, nou ja, noem maar op. Een, een groot aantal dingen. Dus hij doet steeds die oproep. Uh, en daar moeten we gevolgen ja, aan Ja, maar geven. dat is allemaal waar. Maar had Jezus ook een, een, een antwoord op de dubbelheid. Die toch in dit alles steekt. Die in de mensheid steekt. Want uh, het is allemaal erg mooi. Maar de hypocrisie is er natuurlijk ook nog steeds. En dat zeg ik in tijden van crisis. Want we laten we toch niet een week over armoede hebben. Het is voor een, een, een, een, een, een probleem van deze hele tijd, meer dan hertog. Ja. Kortom, wat doe je dan aan die dubbelheid, de dubbele agenda's? Nou, ik denk, uh... Kijk, wat Jan schetst is waar. Er wordt heel veel goeds gedaan. Ja. Maar heel veel andere mensen doen niet zoveel goeds. Nee. Uh... Ik denk dat als je praat als christen, dat je zegt... Uh, die dubbelheid, die ken je in jezelf. En de grote zaak is dat die dubbelheid in jouw leven... in een, uh, een zuiverheid, in een transparantie verandert. En ik dat zeg, je... er is een, meer dan een week voor nodig om daar iets aan te doen. Maar juist je leven nu... lang. Ja. Maar, maar laten, we ook niet, laten we ook geen verstoppertje spelen. Iedereen vindt het lekker als hij in een warm huis zit. En een, een aardige auto om in te rijden. Dus dat zijn dingen, daar gaan we nu niet ineens... Uh, overdoen doen alsof, dat, alsof christenen dat eigenlijk helemaal niet zouden mogen hebben. We zijn net gewone mensen, dus ze hebben dat precies op dezelfde manier. Maar de vraag is uh, vanuit jezelf, wat is nou echt leven? Wat is nou echte vreugde? U kijkt en, weer even naar de, de heilige schrift... Ja, nou ja, als, wat ik net noemde, hè, niet hoogmoedig te zijn. En je uh, verwacht niet te stellen op iets onzekers als rijkdom. Nou, even verder kijken dan je neus lang is. Wat is nou echt, echt de vreugde? Wat maakt je leven echt blij? Nou, dat, dat, is, dat is meer dan een hele vette bodem. Dat is even iets anders. Mag, mag ik een nou, voorbeeld bos, bij, want, uh, Je kunt het zo simpel maken. Ik was laatst in Egypte op de vuilnisbelt de 25 oktober. Verschrikkelijk. 40.000 mensen die daar leven van het vuil wat uit heel Caïro uh, wordt aangevoerd. Mensen. Ze hadden geen drinkwater, niks. Ik denk ook in de gazastrook, ongelooflijke armoede. Maar minder groot dan daar, dat kan ik je verzekeren. Want ik ben ook in de gazastrook geweest. Maar, dus ik was daar en ik zag al die kinderen. En ik dacht, ja, ik was er ook om te kijken wat kan ik doen. Maar een van de eerste dingen, dat was zo mooi. Ik zei, waar hebben die kinderen, wat zouden ze nu willen hebben? En ik dacht, ja, nou ja, ik wist eigenlijk niet. Toen zeiden ze, nou fruit, dat hebben ze al zo lang niet gehad. Nou, ik gaf een paar honderd dollar en toen kwamen twee grote Grote karren met fruitsmiddels En dat was een feest. Iedere keer liep hmm. met een zakje fruit naar huis. Nu heb ik daar een project. Dat vind ik ook mooi om te vertellen. Medische zorg. Uh, er ligt inmiddels water. Dus als je geld verdient, kan je ook wat met je geld doen. Dus Abraham, een van de aardsvaders... was schat helemaal rijk. Die had kudde. Die, die, die, die, die heel, over heel Gelderland, uh, kon de hele Gelderland nog niet bevatten. Zo groot. Dus, dus er is niks mis met rijkdom... als je het maar goed hanteert. Hoeveel Abrahams zijn er nu? Vele. Hoeveel vogelingen heb jij... <laughs> ik ik heb nogmaals, ik geloof je nee, nee, oprechtheid. Nee, nee, nee, nee. nee langs, het gaat erom dat Het gaat volgeling Ik ben meer, een volgeling. Precies, maar het gaat erom dat dit netwerk zich verspreidt. Ja. Dat er meer christenen uh, zo. Uh, Hierin, en hier, hallo, hallo. Zijn. hier in Apeldoorn is het uh, Nederlands hoofdkwartier van Compassion. Compassion vangt miljoenen kinderen, kansarm, die geen enkele kans hebben, arme kinderen op wereldwijd. En elke maand kunnen de ouders hun kinderen naar school laten gaan, medische zorg geven, noem maar op. Er zijn talloze organisaties. Maar professor zit... Den Hertog, hoeveel uh, over Compassion gesproken... en over deze theologische uh, uh, universiteit gesproken... hoeveel zit dit in de lessen? Hoeveel uh, geven jullie uh, wat, dat, wat dat betreft aan? En gewoon praktische armoedezorg? Nou, het komt, het komt bij verschillende vakken aan, aan de orde natuurlijk. Maar ook, het, het zit wel door de dingen heen natuurlijk. Het besef van waar gaat het om in het leven. En heel centraal is natuurlijk dat je een mens bent... die in deze wereld God en de mens naast je ook recht in de ogen kan kijken. En als dat zo is, dan, dan, dan kan dat niet anders dan dat je die, die mens... ...die behoeftig is, die in nood is... ...dat je daar een uiterst ongemakkelijk gevoel bij hebt... ...en doet wat je kunt om daar iets aan te verhelpen. Maar nogmaals, dat doe je niet alleen maar in een weekje... ...dat doe je het hele jaar, je precies, hele leven. Precies, want dat is niet iets van een project... ...dat is iets van een basishouding van jouw hele instelling. En ik hoor hier ook aan de jongens, aan Rina en aan Wouter... ...dat ze daar best mee, mee verder willen, toch Wouter? Ja, dat sowieso. Ik bedoel, misschien niet uiteindelijk heel concreet... ...maar het is zoals uh, professor toch zegt... Uiteindelijk inderdaad, een basishouding die, um, die je, je leven kenmerkt. Je gaat altijd op zoek naar van ja, wat kan ik nou doen um, voor God en voor mijn medemens. En dus ook op vlak van armoede. Deur op af, ga ermee verder. Na deze week zou ik zeggen: Jan van der Bos, Jan van oh sorry, Jan van de Jan van der Bos, uh, hartstikke bedankt. Meneer Den Hertog, Rien. Wout, Bellers, dank je wel. Lijn 1. We zijn rijk aan dit betoog, maar er moet nog heel veel gebeuren. En niet alleen door de kerk. We gaan de hele week verder op dit thema. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. <tie>